Goedemorgen, ik ben Dielke Eerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal gezette coronaprikken gaat richting de 6 miljoen. Om precies te zijn, zijn er nu ruim 5,6 miljoen de armen ingegaan. Een groot deel van de kwetsbaarste groep is beschermd. Drie kwart van de ouderen boven de 70 heeft minstens één vaccinatie gekregen. Jongere mensen moeten nog even wachten op een prik. Corona-expert Marion Koopmans van het OMT ziet dat zij steeds vaker in het ziekenhuis belanden. En ze wil onderzoeken of dat met de prikwachttijd te maken heeft. De agent die George Floyd heeft gedood wil een nieuw proces. Derek Chauvin werd vorige maand schuldig bevonden. Toen hij Floyd arresteerde, drukte hij minutenlang zijn knie op zijn nek en dat overleefde de man niet. Volgens een advocaat is de jury in de zaak beïnvloed door de media. Over de zaak werd online, op tv en op de radio veel gesproken. Een boer in België heeft op de grens voor nogal wat gedoe gezorgd. Hij kon met zijn trekker niet over een smal paadje en zette even een paaltje aan de kant. Maar dat bleek een grenspaaltje te zijn. En hij verplaatste dus de grens met Frankrijk een meter of twee. Zo werd België in één klap een stukje groter. De burgemeesters aan beide kanten kunnen er wel om lachen. Ze hopen wel dat de boer de grenspaal gauw weer terugzet. Grote kans dat jij gisteravond ook naar de dode herdenking op de Dam hebt gekeken. Een record aantal mensen deed dat. Meer dan 6 miljoen zagen de toespraken, kransen en het orkest. Zijne majesteit de koning en haar majesteit de koningin. Om 8 uur is het overal in Nederland stil. Niet wie harder schreeuwt, maar stil herdenkt. En vandaag is het dus bevrijdingsdag, helaas zonder propvolle festivalvelden. Je kan wel gewoon een hoop muziek meepakken. Via gratis livestreams kun je optredens zien van onder meer Merel en Nana Adjoa. Het is dit jaar een koude bevrijdingsdag. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Er vallen buien, soms met hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB.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 to leave me out No 5 mei. Goedemorgen mensen, want het is weer begonnen. Deze woensdagmorgen zit hier een beetje vol, want ik ben wel een beetje op pad geweest. En er komen ook mensen langs in deze studio om wat te vertellen. Wat gaan we doen? We gaan zo dadelijk al een interview laten horen wat ik heb opgenomen met Marcel Elsjan of Wipper... Hij is de man achter de EK Zandsculpturen. En hoe het in zijn werk gaat, dat horen we uh, zo dadelijk. Dan hebben we natuurlijk ook. Een van de deelnemers. Ja, hoe kan het ook anders? De man die het ooit een keer gewonnen heeft... maar ook dit jaar er weer bij is. Hij is volgens mij alle edities ook uh, geweest hier in, uh, in Zandvoort. Maxim Gaase, dan uh, een van de, de zandkunstenaars. Uh, uh, ook met hem een gesprek. Uh, dan uh, is er uh, daarna om half elf... vanaf half elf zo'n beetje... en dat betekent dat we de kolom van Tino Stuy een keertje overslaan. Dus die uh, komt een keertje niet voorbij. Uh, dan hebben we uh, om half elf... Uh, twee gasten in de studio, dat zijn uh, Melanie Kramer en Vrouwtje uh, van Tetrode over Unity. Dat is een, uh, ja, een soort kunstcollectief waarbij je dus workshops uh, kan volgen en allerlei dingen meer uh, kan doen. Nou, fijn, je hoort het allemaal zelf wel. Maar uh, Mick Boskamp heeft daar al een toespeling over gemaakt vorige week, hier bij ons in de uitzending. En over Mick Boskamp gesproken, hij komt ook uh, uh, telefonisch in de uitzendingen, Maar wel een kwartiertje eerder, om kwart over elf. En dat heeft ook weer te maken met uh, wat interviews... die uh, links en rechts ook uh, nog uitgezonden moeten worden. Want uh, wellicht komt ook nog Peter Tromp aan het woord. Want uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik kwam hem tegen. Dus ik denk, ik ga hem gelijk ook meteen een microfoon onder zijn, onder zijn neus duwen. En uh, dat heb ik ook gedaan. Uh, dat gaat meer over de versoepeling van de, de maatregelen. En uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is nog eventjes uh, bekijken wat, uh, wat betreft de tijd... En uh, Faisal Rickers. Uh, want de mensen die het een beetje gelezen hebben... die weten inmiddels dat hij samen met uh, Bas Blauwboer uh, uh, de Zonnemans heeft overgenomen. Uh, want dat uh, wordt een nieuwe barbistro. En uh, we horen van Faisal Rickers uit zijn mond wel uh, wat hij uh, daar uh, gaat doen. Uh, daar in Bentveld, dat is op de hoek van de Bentveldweg... en de Zandvoortslaan, daar uh, zit hij uh, met, uh, met die nieuwe zaak. Dus dat uh, we horen we dan allemaal uit zijn mond. Dat zijn eigenlijk de zaken die besproken worden. Nou, laten we dan maar beginnen met dat interview... wat ik eerder deze week heb opgenomen met Marcel Elsjan of Wipper... En dat is een goede. Hier zitten zitten we in het HDMZ-museum. En dat heeft uh, ook een uh, reden. Omdat de man die uh, onder andere gaat over uh, de EK-zandsculpturen hier ook museumdirecteur is. Dat is Marcel elsjanov Wipper. Uh, want ja, de zandsculpturen, die worden uh, op het moment dat we hier uh, zitten te praten, worden, uh, die worden gemaakt door de, door de kunstenaars. Uh, het wijkt eigenlijk niet zoveel af als uh, vorig jaar. Nee, dat klopt. Uh, we zijn nog steeds uh, gevangen door uh, alle coronabeperkingen, uh, dus dat betekent ook dat we uh, niet uit heel Europa mensen hebben kunnen laten overkomen om uh, deel te nemen aan het EK. Maar we zijn in ieder geval blij dat in ieder geval twee Ieren uh, en een Belgische meedoen, zodat het niet echt een puur Nederlandse aangelegenheid is. Wat vind je ervan eigenlijk? Uh, van, ja. ja, het kampioenschap dus. Van het kampioenschap. Ja, kijk, aan de kwaliteit zal het niet liggen. Die, uh, die zal weer hoog zijn, want uh, Nederland heeft sowieso een aantal hele goede uh, kunstenaars die echt binnen de top 10 van de wereld meedraaien. En die staan hier ook. Dus uh, kwalitatief gezien uh, zal het niet minder zijn dan de jaren daarvoor. Maar gewoon het idee van het Europese karakter wat we uh, nastreven en wat eigenlijk volgens de richtlijnen zou moeten, ja, dat is een beetje weg op dit moment. Denk je dat dat misschien nog gaat veranderen? Uh, in de toekomst bedoel je? Ja, uh, nou snij je weer een heel ander onderwerp aan. Um, zoals er waarschijnlijk ondertussen iedereen wel weet, uh, is dit eigenlijk uh, de laatste editie, omdat er uh, geen contact meer is met de uh, gemeente en met Holland Casino. Um, maar ja, wij hopen nog steeds stilletjes dat het wel doorgaat, want uh, wij hoeven helemaal niet weg uit Zandvoort. Uh, dat is het uh, verhaal van uh, de kampioenschap. Uh, dan nog even weer terug naar het inhoudelijke verhaal, uh, want het, er zit ook een thema uh, aan, het, uh, aan dit verhaal. Wat is het thema voor dit jaar? Het thema dit jaar is uh, een landschap door het oog van de meester. En dat is gekoppeld aan een landelijk uh, themajaar. Dat is ode aan het landschap, wat uitgeschreven is door het Nederlands Bureau voor Toerisme en wat ook internationaal wordt uitgedragen. En uh, de provincie Noord-Holland is daarin ook een hele actieve participant. Dus wij hebben gezegd van nou, weet je, wat we koppelen het EK ook aan dat thema. Dus vandaar dat we hebben gezegd uh, voor de kunstenaars: doe iets met uh, landschap, maar dan door het oog van de meester. En de meester, dat kun je invullen zoals je zelf wil. Je kunt jezelf uitroepen tot meester. Maar je kunt ook uh, gebruik maken van oude meesters uit uh, schilderkunst. Uh, dichters, uh, noem het maar op. Nou, uh, Maxim Gazendam gaat wat maken rond uh, de dichter Marsman. Rond het uh, gedicht Denkend aan Holland. Uh, er komt een sculptuur van Van Gogh. Gebaseerd of ge geïnspireerd op Van Gogh. Uh, nog eentje geïnspireerd op Mondriaan. Dus iedereen heeft zo uh, zijn eigen invalshoek uh, uitgekozen. En daardoor is het dus weer een heel breed uh, scala aan uh, onderwerpen en uh, variëteit aan sculpturen. The world seems powerful Unforgettable Till we die It breaks my heart in two Weer terug van weg geweest. Deze man hebben wij hier in de studio gehad. Uh, houdt zich bezig met uh, talenten. Vinden met name in Noord-Holland. Uh, is verbonden aan NH-pop. Uh, daarin uh, kijkt hij mee. En wat er allemaal uh, te zien en te horen is. Uh, This Lonely Night is van hemzelf. Uh, voor de mensen die uh, denken van... waar ben je nou mee begonnen koper Dat is een Zandvoortse uh, muzikant Wendy Moore. Die hadden we uh, een week of twee terug hier in de studio. Uh, met haar uh, nieuwe versie van... Zo um, so over fake friends. Ja, ik was dat nog vergeten af te kondigen. Dus dat moet ik dan ook nog even doen. Um, weer verder met het uh, verhaal van de zandsculpturen. Want um, er is een thema, uh, zei Marcel Elscian of Wipper in het eerste gedeelte van het uh, gesprek. Uh, dat uh, heeft te maken met, al, nou ja, uh, met alles wat, uh, wat met Nederlandse uh, dingen te maken heeft, met Nederlandse thema's. Uh, of het Mondriaan of, of nou in dit geval ook Marsman uh, is. Wat uh, Maxim Gazendam uit uh, gaat uh, beelden met uh, zijn zandsculptuur. Dat is een beetje de uitleg over, uh, over deze uh, EK zandsculpturen. En het gesprek gaat nog even door. Uh, dan is het ook zo dat die sculpturen um, ook voor een langere periode blijven staan. Uh, weet je ook uh, hoe lang ze blijven staan? Ook dat heeft weer een beetje met de corona te maken. Uh, laten we ervan uitgaan dat de Grand Prix doorgaat uh, in, op, uh, uh, in begin september. Uh, dan zullen de sculpturen weggehaald worden rond 22 augustus, uh, omdat dan de ruimtes weer beschikbaar moeten zijn voor de opbouw van allerlei activiteiten rond uh, Formule 1. Uh, Mocht de Formule 1 nou niet doorgaan, dan kunnen de sculpturen gewoon blijven staan tot eind oktober. Dus uh, wat dat betreft is het een, uh, ja, een lange termijn investering waar uh, men er gewoon voor een langere periode plezier aan kan hebben. Dan is er ook nog iets uh, over het zand wat uh, gebruikt wordt. Want er is altijd wel eens een, een wederkerig of een terugkerend verhaal over het zand. Uh, dit, dit keer is het uh, speciaal zand. Hoe zit dat? Nou, speciaal zand gebruiken we sowieso elk jaar al. Uh, maar de afgelopen drie jaar hebben we elke keer weer gebruik gemaakt van uh, hetzelfde zand. Na een uh, periode van de zandculturen uh, is het zand opgeslagen bij uh, de gemeente, bij Spaan en Landen. En dat gebruiken we, hergebruiken we dus weer... En dat is dit jaar gebeurd en dat was vorig jaar ook het geval. Dus op die manier uh, zijn we helemaal milieuvriendelijk bezig. Hoe belangrijk uh, is dat uh, geweest, ook voor jullie als organisatie? Nou, ik denk eigenlijk wel heel erg belangrijk, want wij, wij pretenderen een van de meest milieuvriendelijke evenementen te zijn die er bestaat. Uh, we hebben een paar dagen, een paar uurtjes een shovel nodig, een kraan en uh, voor de rest is het alleen maar handwerk. En uh, Het zand wordt hergebruikt, uh, de houten bekistingen worden hergebruikt. Dus uh, wat dat betreft uh, is het een heel vriendelijk en milieuvriendelijk uh, evenement. Uh, dan komen we ook een beetje nu ook uh, zeg maar, een beetje aan het slot van het uh, hele verhaal, want uh, ja, evenement is het, uh, mag je het niet noemen, uh, want het wordt een, een, een buitenexpositie, ook dit jaar is er weer voor gekozen om dat te doen. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Kijk, als we een evenement zijn, dan uh, zijn we officieel in overtreding eigenlijk. Uh, want er mogen geen evenementen plaatsvinden. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, we creëren een buitenexpositie. Uh, dus veel meer in de culturele hoek. Bovendien is het uh, wat wij noemen een extensieve uh, bezoeksgebeuren. Uh, er komen niet in één keer honderdduizend man op af, maar dat gaat geleidelijk over een langere periode. Um, dus vandaar dat wij hebben gekozen om het toch door te laten gaan. Uh, we kunnen de coronamaatregelen prima in acht nemen. En we noemen het even geen evenement, maar een buitenexpositie. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Donderdag uh, had ik uh, Rhonda Rode bij uh, Alternative FM uh, in de uitzending. Uh, dat zou eigenlijk een, een nummer wat je zou uh, kunnen verwachten op de zondagmorgen bij onze vrienden van de jazz. Tussen 10 en 12, want het heeft toch wel een hele jazzy laag. Uh, misschien uh, dat ze een beetje zitten te luisteren en denken: van oké, okay, die kunnen we ook wel gebruiken. Um, het is uh, de eerste single geweest, deze single. Ik kijk ook even lekker in die webcam. Uh, het is wel leuk hoor, om dat af en toe ook hier te laten draaien bij dit station. En het gaat over haar moeder. De moeder die tijdens haar laatste jaar op de conservatorium in Halem... haar is ontvallen en op een gegeven moment heeft ze daar een liedje over geschreven. En dat ze toch in gedachten erbij is. En dat ze over de schouder van dochter Lief mee zit te kijken. Dus dat... Is het liedje in de notendop? Uh, weer verder eigenlijk met het Europese kampioenschap zandsculpturen. Uh, nu uh, nog even de status van uh, kampioenschap. Maar daarna is het gewoon buitenexpositie. Dus het is, uh, het is uh, duidelijk uh, dat, daar, uh, dat daar toch uh, groen licht uh, voor gegeven is. Een uh, van de deelnemers, eigenlijk is het een vaste deelnemer van uh, die zandsculpturen. is uh, Maxime Gazendam. Hij komt ook elk jaar komt hij terug. Uh, en ook uh, dit jaar. En hij heeft ook. Uh, een thema uh, uitgedacht. En uh, daar neemt hij natuurlijk uh, uitgebreide tijd voor. Ik, uh, ik heb hem ook met hem uh, staan Branen. En ik heb uiteindelijk ook een gesprek met hem opgenomen. Een jaarlijks uh, terugkerend uh, verhaal. Als uh, we bezig zijn met zandsculpturen. Het heeft uh, net als het afgelopen jaar weer de karakter van een buitenexpositie. Sterker nog, het is een buitenexpositie. En een van de mensen die hier altijd jaarlijks terugkomt. Is Maxim Gazendam. Ja, want vorig jaar was het... Uh, November en nu is het uh, iets beter lijkt mij. Ja nou ja, beter, beter. Het, uh, we, we zijn er weer en dat is het, uh, dat is het goede nieuws natuurlijk. Uh, en het weer hebben we toch niet in de hand. Dus, uh, ja. Het is een iets ander jaargetijde. Ja, uh, wat is, wa waarin verschilt het? Uh, is het uh, najaar dan soms nog wel eens een beetje afzien? Nou ja, je, het weer valt zich niet uh, te uh, reguleren in Nederland. Dus we moeten het sowieso doen met het weer wat we hebben. In het najaar kan het nog wel eens wat winderig en, uh, en nat zijn. Maar... Ja, het is nu ook nog niet echt lente op deze manier uh, met de wind en met de regen die er morgen komt. Dus uh, we gaan wel zien hoe het gaat lopen. Okay. Um, nou is, het, uh, is er altijd een thema? Jij bent ook een van de mensen die dan uh, altijd uh, dat uh, aardig op je in laten werken. Uh, wat uh, wat uh, kunnen we dit jaar van je verwachten? Het uh, thema is het uh, eigenlijk een ode aan het Nederlands landschap gezien door het oog van de meester. En dat is een heel breed thema waar je alle kanten mee op kan. Uh, mijn sculptuur baseert zich eigenlijk op, op twee dingen. Eén uh, is een, uh, een driedimensionaal object van uh, Mondriaan. Eigenlijk zijn, zijn platte werk dan driedimensionaal gemaakt. Uh, en daar ga ik nog een laag aan toevoegen. En dat is een, uh, een, een poëtische laag. En dat is namelijk het gedicht van Hendrik Marsman met uh, Denkend aan Holland. Hij beschrijft op ja, eigenlijk een fenomenale wijze hoe het Nederlands landschap er in zijn ogen uitziet. En daar, uh, daar kan ik me goed in vinden. Dus die, uh, die krijgt hier een heel zeer prominent uh, aandeel in de sculptuur. Ja. Hoe literair ben jij zelf? Valt eigenlijk wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ja, als, als, een, als een gedicht of een, of een, of een verhaal je pakt, zeg maar, ja, dan, dan, dan raakt het mij, dan pakt het mij. En dat, dat, kan een, dat kan in woorden, maar het kan net zo goed in, in beelden zijn. Uh, maar dit, uh, dit is een gedicht waar ik wel wat mee kan. En uh, ja, want, want je, je staat nu in Zandvoort. Valt dat, ja, valt dat eigenlijk ook een beetje, kan dat ook een beetje prima samen met wat je gaat uitbeelden via Marsman? Nou ja, dat denk ik wel. Ja. Degene die dat, de mensen die dat gedicht kennen, zeg maar, die weten dat het natuurlijk gaat over het Nederlands landschap. En uiteindelijk over de strijd tegen het water en de elementen die we in Nederland hebben. En dat is hier natuurlijk in Zandvoort ook wel uh, ja, van toepassing. Dus eigenlijk zou het sculptuur in heel Nederland kunnen staan. Want het gaat natuurlijk over een veel breder stuk dan alleen Zandvoort. Maar ik denk dat het hier wel op zijn plek is. Ja, dan komen we weer op de plaats zelf uit. Uh, vind je het nog steeds leuk dat je hier uh, de zandsculpturen in elkaar mag zetten? Ja, zeker. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik hier niet zijn. En het is uh, nu het tiende jaar dat we hier mogen staan. Uh, en ik doe al tien jaar met plezier, kom ik naar Zandvoort. Als, uh, ja, als een jaarlijks uitje, zeg maar, uh, om dan hier de, de lokale beroemdheden zoals jij weer te mogen ontmoeten. Dus uh, het is absoluut geen straf om hier te zijn. Uh, merk je dan toch ook iets? Uh, want dan komen we ook weer terug bij het maakproces. Hè? Want uh, ja, uh, dan moet je af en toe nog wel eens een praatje doen, je zit daar natuurlijk ook met uh, het fenomeen tijdsdruk. Ja, maar dat is een kwestie van time management en uh, je af en toe een praatje maken moet kunnen. Soms gaat de koptelefoon op en ben ik geconcentreerd aan het werk uh, op mijn sculptuur. Maar ik, ik ben hier niet om geen contact te hebben met de mensen. Dat, uh, het moet een beetje van beide kanten, zeg maar, een beetje 50-50 en werken aan het sculptuur en contact met de mensen. Want Te veel van bij, één van de twee is uh, nooit goed komen we ook een beetje op het materiaal. Want wat ik begrepen heb, wordt het hergebruikt? Ja, dat is het mooie van zandsculpturen maken. Er wordt nooit wat weggegooid. Je kunt het altijd weer hergebruiken. Dit is eigenlijk hetzelfde zand. Het is precies hetzelfde zand als vorig jaar. Ja. Ik weet niet of het letterlijk deze scheppen zijn die ik gekregen heb. Het kan ook een collega zijn die dat uh, nu in zijn bak heeft zitten, maar dat is het mooie van een zandsculptuur. Is dat je met hetzelfde materiaal, uh, nadat het sculptuur is afgebroken, weer wat nieuws kan maken. En vorig jaar was dit waarschijnlijk nog uh, het hert wat ik gemaakt heb en nu maken we daar weer wat anders van. Maar dat vind ik het bijzondere aan het uh, fenomeen zandsculptuur. Ja. Nou heeft het, heeft het ook weer uh, het karakter, ik zeg het uh, nogmaals van een buitenexpositie. Nogmaals, buitenexpositie is het eigenlijk ook. Um, dan is de vraag: ook namens, dan mag jij dat namens al je collega's zeggen, waarom moeten wij hier zijn? Uh, nou, nu om het, om het proces te zien hoe het gemaakt wordt. Uh, we zijn, wij zijn maar een week bezig om het, uh, om het te bouwen. Daarna blijft het nog een aantal weken, een aantal maanden uh, ter bezichtiging. Maar het, het interessante is het proces van het maken. In mijn ogen, uiteindelijk is het sculptuur zelf natuurlijk ook de moeite waard om te bekijken. Maar als je wil weten hoe het gemaakt wordt, en letterlijk. Onder je ogen ziet gebeuren, dan moet je deze week langskomen. Dankjewel. Alsjeblieft. One! Two, one, two! Oh! Me up as I close the door I'm new to this life I've heard stories of this sun before, but it's never been told to be right. We'll drink and we'll laugh again Cause we didn't get that far met uh, het nummer uh, Give Me Your Heart. Uh, hij is hier uh, afgelopen week uh, geweest. Uh, donderdag, afgelopen donderdag, uh, voor een... Uh tol uh, nummers uh, om hier te, te spelen. Um, daarvoor hoorde je een gesprek met uh, Maxime Gazendam over de zandsculpturen en hij uh, laat het nog maar even weten als je nu toch zit te luisteren, niet uh, alleen uh, via de lineaire radio uh, dingen via de frequentie of wat dan ook, maar ook via het internet. Uh, en je wil graag naar de zandsculpturen komen, dan moet je het dus deze week nog doen, want uh, aan het eind van de week uh, worden die dingen opgeleverd. Er zijn de zandskunstenaars uh, weg, maar ja, dan uh, staat het product uh, uiteindelijk uh, dan nog product. Uh, het uh, kunstwerk. Nou, zo'n mooi bruggetje naar, uh, naar kunst. Hè? Want uh, er zitten... Ja. Als ik dat uh, teveel doe, dan krijg ik weer op persoon de mythe van die Tino Stuyt die, die, die zegt: hou er nog mee op. Uh, goed, uh, maar uh, de twee dames zijn aangeschoven. Uh, vrouwtje van Tetrode en Melanie Kramer uh, van Unity. Goedemorgen dames. Een hele goe uh, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> uh, ik, uh, uh, nou, ik hoorde het eerst vorige week uit de mond uh, van uh, de brave borst, uh, Mick Boskamp, omdat ik die uh, elke week hier uh, uh, ja, aan de telefoon heb. En een keer, uh, of een paar keer ook fysiek hier in de studio. Hebben, die die bracht dat al, dat nieuws. Over uh, wat, jullie aan het, uh, wat jullie de komende tijd uh, gaan doen. Wanneer, laat ik het eerst beginnen. Wanneer begint het? Uh, het is al van start. Het uh, is al van ja. Oh, Ja, ja, ja. heel ja. smooth. Ja, we zijn ja. afgelopen maandag begonnen. Ja. Um, ja en uh, met workshops. En, um, het duurt tot 13 juni. Ja, 13 juni. Dus ja. het is uh, een lange tijd. Ja. Uh, ja. Uh, bewust daarvoor gekozen. Het was de tijd dat het beschikbaar was, de ruimte. Ah, Oké. Okay. 20. Ja. Uh, want het is een van die panden die op de Engelbertsstraat staan. Hè? Klopt. Ja. Uh, wat gaan jullie doen? Wie? Wie? Wie, uh, wie wil daar wat over vertellen? Wat gaan jullie doen? Nou, het project wat wij hebben heet Unity. Mm -hmm. En Unity het is in eerste plaats een expositie. Waar je van buitenaf wel heel goed kan kijken wat er allemaal hangt. Mm -hmm. En daarnaast worden er workshops gegeven. En er komen DJ's. En er wordt een boek gepresenteerd voor Sterrenkeur. Mm. En we hebben als afsluitweekend 12 en 13 juni... hebben wij 12 juni de One Day Fame expositie. Mm. En dat betekent dat iedereen in Zandvoort of buitenaf mee kan exposeren. Je kan je werk bij ons inbrengen. En mm. dan hangen wij het op zodat je One Day Fame Expo hebt. Mm -hmm. En smiddags komt dan Wendy Moore nog een optreden geven... Mm -hmm. Die ja, je dat... wilt opgeven voor die One Day of Fame, ja. um, kan je het beste even bellen. En dan, kijk, daar heb ik mijn blaadje. voor. Jij <lacht> ja. zei al angstvallig? Ga ja. je dat hele blaadje voorlezen? Nee. Ja. Maar het is wel alle info. Telefoonnummer is 06 21 91 35 oh. <lacht> Ja, dat is heel fijn, want het is jouw <lacht> nummer. Dit <lacht> is mijn telefoonnummer. <lacht> Hartstikke ik. Dus, nou, nog een keer, nog een keer. Dat telefoonnummer dan nog een keer. 06, 06 21 91 En als je belt, dan krijg je mij een lijn vrouwtje. Ja. En dan kan je je werk inbrengen over hebben wat je wil ophangen op zaterdag 12 ja. juni. Nee, dit, dit is zo, sorry. Zondag 13 juni. is ja. de One day fame. Ja. Je kan ook een mailtje sturen hè? naar expo expositie. Zeg ik dat nou goed? Ja. ja. Unity expositie. at gmail.com. Oké, okay, dus dat kan ook. Uh, en dan, dan zie je het plaatje misschien, want de mensen kunnen mailen... en dan uh, kunnen ze een afbeelding maken van wat ze misschien... Uh... Exact. Ja. Dan kunnen wij uh, kijken of we daar nog ruimte voor hebben. Want het ja. is wel belangrijk om je van tevoren aan te melden. Mm. Want we hebben natuurlijk maar 40 vierkante meter ongeveer tot onze beschikking. Ja. Dus uh, dan kunnen we het ook mooi van tevoren indelen. Ja. En te zorgen dat je een mooi plekje uh, hebt. Uh, uh, zijn jullie uh, al lang uh, bezig geweest om dit uit te, te denken, om, uh, om dit te doen? Ja, nou, het is eigenlijk meer een, een, een natuurlijke flow, hmm. laat ik het zo zeggen. vrouwtje kreeg vorig jaar dezelfde ruimte tot haar beschikking. Hmm. Um, en daarmee is het eigenlijk uh, begonnen. Ja, in uh, juni. Ik was toen bezig met mijn boek De 13 Vrouwen, wat ik toen net uitgegeven. Toen kreeg ik deze ruimte tot mijn beschikking via Fred Rozenhart hmm. om mijn 13 Vrouwen te exposeren... En tijdens de expositie dacht ik van... nou, ik kan hier ook wel een klankconcert geven. Hm. En toen kreeg ik de mogelijkheid om vorig jaar september... weer de ruimte tot mijn beschikking te krijgen. En er hingen ook wat kunst van de Roze Kunstlijn. Hm. En toen zei Fred en Zoek van... doe maar mee wat je wil. Hm. En toen heb ik allemaal mensen benaderd... die ook wat kunst hebben opgehangen... maar daarnaast ook workshops hebben gegeven. En daarvanuit is het Unity eigenlijk ontstaan. Ja, we dachten, dit is zo leuk... Dit willen we eigenlijk vaker doen. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk uh, samen gaan nadenken over hoe dan en wat zouden we dan kunnen doen. En we wilden eigenlijk meer een beweging opzetten, hè, dat, dat mensen samenkomen en samen zeg maar iets creëren. Mm -hmm. um, ja, en daar is Unity nou echt wel een heel mooi voorbeeld van geworden. En dat mm -hmm. willen we eigenlijk ook graag vaker, meer. Positief iets brengen, kleur. Ja, uh, we gaan zo weer even verder uh, praten. Want uh, jullie zeiden het al, Wendy Moore is een van de mensen die dus uh, komt. Nou, had ik al uh, een nummer gedraaid, maar ik denk, ja, uh, kijk, uh, dat sluit zo mooi aan. Zullen we dan tot nog maar een keertje doen? Elixir van Wendy Moore.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 Take the other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 Be fine. Benny Moore was dat, uh, die ook betrokken is bij uh, Unity, uh, want die gaat uh, uh, daar wat doen. Um, uh, wanneer was dat ook alweer, vrouwtje? Uh, weet je dat heet je, of nog? Uh... Zaterdag 12 juni. Zaterdag 12 juni. Om 4 uh, uur. Oké, okay, dan, uh, dan uh, zal Winnie daar ook uh, zijn. Dus het uh, duurt nog eventjes. Um, we hadden het net over uh, bijvoorbeeld uh, even de, de inhoudelijke kant van het verhaal... maar uh, er werd ook, uh, ik uh, geloof uh, dat jij dat uh, vertelde Melanie... Uh, was er op een gegeven moment um, unity, uh, wat het inhoudt. En, ja, maar waar onderscheidt het uh, zich, hè? de kunst, uh, expressie en uiting uh, en uitingen, noem maar op? Ja, wij misten echt um, het samenkomen, ja. zeg maar, mm. dat aspect... Iedereen maakt, heel, er zijn een hele hoop mooie dingen in Zandvoort. Ja. Um, maar wat wij heel graag willen is gewoon alles samenbrengen. Ja. Dus niet zozeer één soort kunst um, of één soort fotografie. Of, maar gewoon heel veel dingen samen. Mm. Um, waardoor we ook elkaar bekrachtigen. Ja. Um, in plaats van dat we vanuit dualiteit of competitie bezig zijn. Ja. Dat willen we eigenlijk gewoon um, neerzetten. Uh, is, dat, uh, is dat ook meteen uh, iets, iets hier in, uh, ja, nou ja, goed. Dat, dat, is, ja, uh, dat het een beetje eilandjes, dat je dat juist wil tegengaan? Dat je uh, zoiets? Nou, niet tegengaan. Ik denk um, dat we willen laten zien dat het samen kan gaan. Ja. Dus um, uh, dat een soort bruggen bouwen naar Ophiast. Ja, oké, oké, oké. de mensen die daar aan, aan meedoen dat ook? Dat is een must. Ja? Want anders ben je aan het verkeerde adres, denk ik. Als okay, dus het... je dat niet voelt, ja. zo, hmm. um, ja, dan denk ik niet dat je ertussen past. Het is juist, ik, ik poste vanmorgen iets op Facebook. vond ik zo mooi. Dat um, naast één mooie bloem staat weer een hele andere mooie bloem. Dat groeit dat, dat ja. allemaal naast elkaar. Ja. En dat maakt een prachtig boeket. Ja. Ja, de verscheidenheid is... zou de kracht moeten zijn van het ja. hele verhaal. Ja. Ja, je leert van elkaar. Ja? Je versterkt elkaar. Ja. En daardoor kunnen hele nieuwe dingen ontstaan. Kruisbestuiving eigenlijk, uh, hmm. zoiets. Ja. Ja, uh, de fotograaf die dan met de, met de schilder of met de beeldhouwer uh, staat te praten. Zoiets. Brede. Ja. Beide. Ja, ja. dat is nog steeds Brede. heel erg uh, hokjes. Ja, nou, ja, goed, maakt niet <laughs> uit. Maar dat, dat, dat, he, dat, dan, dan wordt het een soort motor met... Uh, dat, een motor, hè? dus dat... Uh, ja, dat ook, is het is allemaal bij elkaar weer, een mechanisme. Dat, dat, dat, uh, uh, ja, dat, het, dat de wieltjes, wieltjes zeg maar met elkaar gaan draaien. En wellicht ontstaan daar ook weer hele mooie nieuwe ja, projecten dat, uit. dat is ook uh, de gedachte die ik had uh, met yeah. dat voorbeeld wat ik zei van... Ik zag hem. Ja, zo. <laughs> <laughs> um, Maar het is ook het verbinden naar mensen toe. En ja? ook mensen betrekken die misschien niet zoveel met kunst te maken hebben. Dat ze wel ingang vinden om bij ons... Ja, het, het laagdrempeligheid, uh, uh, de laagdrempeligheid uh, de, de, daarvan uh, van benadrukken. Want uh, ik neem aan dat het ook een beetje laagdrempelig is. En een, je... Ja, en een maatschappelijk aspect. weet je ja. Dat mensen dat ook. Laatst uh, kwamen er twee vrouwen binnen, die waren hier op uh, vakantie. En die vroegen of ze even mochten kijken binnen. Ja. Nou ja, dat kon. Ja. En uh, die, die stonden binnen en ze zeiden: oh, het voelt hier als thuis. Het ja. is hier echt heel fijn om gewoon te zijn. Ja. En dat willen we eigenlijk ook heel graag brengen. Ja. Uh, dan is er nog iets uh, wat, uh, wat in het verhaal opvalt. De workshops. Uh, en, en in een periode dat, dat, uh, dat we toch een beetje op, op moeten letten... Uh, is neem ik aan, wel een beetje beperkt. Ja, helaas ja. wil ik bijna zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja, maar aan de andere kant uh, is het ook heel fijn... dat we in ieder geval iets kunnen doen. doen. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, uh, uh, ja, vertel er iets over, over die, wat, wat, wat mensen dan kunnen verwachten bij, bij zo'n workshop. Nou, afgelopen week hebben we juist op de schoolkinderen ingespeeld. We liggen mm -hmm. nu nog vakantie. Mm -hmm. Toen heeft uh, Luna, die heeft workshops en die geeft vanmiddag nog één. Mm -hmm. En ze had bijvoorbeeld de workshop kleding pimpen mm -hmm. en oog schilderen. was ze kon ontzettend mooi schilderen. Ja. En daarnaast hebben wij nu de aankomende ja, vijf, zes weken... hebben wij nog workshops zoals klankbeleving... Mm -hmm. Dan ga je lekker liggen, door je ogen dicht, een dekentje over je heen... en dan word je meegenomen op reis door allerlei verschillende klanken. Ja. Denk aan klankschalen, gong, drums, hangpan. En dat, die wordt twee keer gegeven. Nou, ja, totaal zes keer, maar op twee dagen. Ja. Daarnaast hebben we een workshop van Maak via Leven een Sprookje. En dan wordt er een sprookje verteld waar je aan de hand over dingen gaat nadenken... En dan geef ik hem even over aan Mel. want die kan heel goed over de andere twee workshops uitleggen. Mm -hmm. uh, ja, dat kan ik. Ik ga nog even... Zien. Ja, oké. Okay, okay, okay. oh, de ja. andere twee ja, ja, ja. workshops, ja. Ja, andere, ja, dat is van... Um, uh, dat is de Circular Bread Meditation. Dat zegt het al. Ja. Dat is een ademworkshop. Ja. Uh, de Grain B Method. Um, dat is een bepaalde techniek. Ja. Um, en die gaat hij jou uitleggen. Het is meer een kennismakingsworkshop. Oké. Okay. Um, en dat brengt eigenlijk heel veel helderheid. Heel veel, uh, tenminste mij. Hmm. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar als ik het doe, ben ik wel heel blij. Hmm. Ik raad het iedereen aan. Ik raad het zeker aan. Uh, en dan hebben we uh, ook nog een hele mooie workshop van Karen Scheffers. Dat is een kunstenaar die ook bij ons exposeert. Hmm. En zij maakt prachtige uh, schilderijen. En met die schilderijen, uh, en, en in principe nu met één daarvan, Sagala... Hmm. Um, daar doet zij nu een workshop mee met klank. En dan neemt ze je eigenlijk ook mee op een soort reis. Hmm. Uh, en ik ga hem zelf nog doen. Dus ik kan nog niet uit ervaring Rico? spreken. Maar uh, ik heb er wel heel veel zin in. Ja, uh, dit zijn uh, workshops uh, waarbij, uh, ja, hoe moet ik het even omschrijven? Waarbij je ook een beetje tot jezelf zou uh, kunnen komen. Ja, ja. Hè? Dat idee. Uh, is dat uh, in deze tijd nodig? Heel Heel hard. Ja? Ah ja, ik denk niet zozeer alleen in deze tijd. Hoe fijn is het om bij jezelf te zijn? Ja, nou ja, ik bedoel. De tijd. Ja. ja, nou ja, goed. Kijk, deze tijd uh, is natuurlijk uh, een, een, een, ja, een beetje een tijd uh, waarin we nu leven. Uh, met, uh, met een beetje een uh, soort moment van. ja, je wordt uh, verplicht uh, afstand uh, zowat uh, te houden ja. tot elkaar. Dus dat is, in dat licht stel ik de vraag eigenlijk. Ja, en daar wil ik overigens nog wel even op terugkomen. Onze ja. workshops worden allemaal een hele kleine setting gegeven. Ja, dat. Ja. Um, dus, um, en mocht je nou het gevoel hebben, ik zou wel zo'n workshop willen doen, alleen ik durf niet, uh, zeg maar, omdat er nog twee of drie andere mensen zijn, ja. um, dan kan je contact met ons opnemen. Stel je voor, ik wil met mijn partner of met een vriendin uh, ja. uh, doen met, een, met je eigen bubbel, ja. zeg maar. Ja. Dan is dat eventueel ook nog mogelijk. Ja. Dan kan je contact met ons opnemen. Uh, dus het wordt wel uh, bekeken met bubbels en uh, noem maar op. Ja, we, ja dat, dat, dat, dat zijn we wel verplicht. Ja, ja. Want anders dan, uh, dan lukt het... niet. Nee, uh... en wij willen, ons, wij willen juist iets positiefs blijven brengen. Ja, ja, ja. ja, ja. Logisch, logisch. Ja. Uh, nou ja, vrouwtje uh, zei het al, tot en met 13 juni, hè, geloof ja. ik. Ja. Uh, ik, uh, ik weet niet, ik denk dat ik alles wel, uh, wel besproken heb. Of ja, zijn er ja. nog één uh, ja. uh, laatste ding wat je nog kwijt zou willen? Dus dan heb je nu de kans. Ja, jij, jij, jij, ja, ik jij, heb, uh, we team. hebben sowieso uh, naast Windy Moore ook nog twee dj's die komen optreden. Oké, okay, ja. Yeah. En dat is E. Sparks, MLK en G. Dat is Graham B. <laughs> ja. Yeah. Yeah. En we hebben natuurlijk de boekpresentatie van Sterren Keur. Ja. Over en het feest op nummer 7. Dat is op 5 juni. Ja. Zaterdag 5 juni om 4 uur. Ja. En bekijk, uh, op Facebook hebben we onze eigen pagina. Ja. We hebben een heel uitgebreid leuk programma. Zoals uh, zaterdagavond gaan we de ruimte in allerlei verschillende kleuren uitlichten. Ja. S dus als je langs loopt, dan kan je om de etalages heen het werk bekijken. Ja. En dan in verschillende perspectieven. Omdat de ene keer alleen maar black light aanstaat en dan weer gewoon licht. En dan weer lasers en dan weer knipperlichtjes. Dus dat wordt een soort visuele ervaring. Ja. Dus ik nodig je zeker uit om langs te komen. Ja. En het telefoonnummer wat we eerder noemden is ook een nummer waarop je kan afspreken om de expositie voor binnen te bekijken. Ja. Of om je aan te melden voor een workshop of informatie in te winnen. Oké. Okay. Ja, ja, Volgens mij ben jij uh, helemaal top uh, rond. Ja. ja, ben je <laughs> ja. top rond? Ja, Hele Hele he helemaal duidelijk. Ja. Um, de kunstenaars die je kan zien dat hmm. zijn Luna, Leila, ja. Karin Schreffers, Vrouwkie van Tetterode en Melka. En Paul de die ook een paar workshops geeft... heeft ook nog iets van haar werk hangen. Helemaal goed. Ik uh, dank jullie uh, voor, uh, voor de komst. Ja, jij ja, ook bedankt voor en, ons. Uh, en ja. graag uh, tot een andere keer. Top, dankjewel. Wel ja. Weer muziek Wilde Kind met Liquid Sunshine. Gewoon, uh, ja, hij neemt uh, gelijk de kuierlatten. Uh, dat was uh, Wilde Kind met uh, Liquid Sunshine Band komt uit Nederland. Hoewel uh, de dame in kwestie een, een Namibische achtergrond heeft. En Dat is Danella Smith uh, uit Den Haag. Komt uh, de, dus ook uh, hier uh, een beetje uit uh, de regio. Nog eentje die we dan uh, gaan uh, draaien tot aan het nieuws uh, van 11 uur. Uh, dat is een, uh, een band uit Amsterdam-Volendam. Uh, weten ze wel wat... Uh, wat het is om uh, leuke muziek uh, te maken. Dus Dandelion en What a Nice Surprise.